Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met het begrotingsakkoord dat gisteren is gesloten. Veel republikeinen hadden bedenkingen... maar hebben zich toch geschaard achter het voorstel... dat de Amerikaanse economie voor een nieuwe recessie moet behoeden. Het voorstel werd gisteren door de Senaat aangenomen... maar enkele prominente republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden... waren ontevreden en wilden het terugsturen... Er zou te weinig worden bezuinigd en vooral rijke Amerikanen zouden worden getroffen. Nu het voorstel door het hele congres is aangenomen... worden de bezuinigingen en belastingverhogingen die gisteren ingingen teruggedraaid. Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. Dat aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld.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 Bent u zelf ondernemer? Wilt u gaan ondernemen in het nieuwe jaar? Of wilt u reageren op onze studiogasten? Bel dan naar ons gratis nummer 0800 1121. Of u kunt twitteren met hashtag BNLNacht. Bij ons te gast is dit uur Nigeria-specialist Joop van der Vienen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U viel even weg met uw microfoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Het draait bij u allemaal om Nigeria. Wat doet u precies daar? Uh, ja, dat is heel breed. Ik... Uh... Ik ben ooit in Nigeria terechtgekomen door een project. Dan was ik toen werkzaam bij een bedrijf in, in het noorden van het land. In de gevels. Um, en ik heb eigenlijk het land mogen leren kennen van, uh, door dat project. Uh, best wel enthousiast geworden over Nigeria. Dat klinkt uh, voor een heleboel mensen vreemd, denk ik. Maar uh, um, ik heb daar de potentie mogen ontdekken. voor Niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere bedrijven. En ik ben... Uh, um, Jij ja, bent een beetje ingerold. De laatste drie jaar doe ik het helemaal voor mezelf. Want wat doet u precies? Ik eh, breng eigenlijk bedrijven uit Nederland, maar ook daarbuiten ook nog... Eh, breng ik eh, in contact met mensen die in Nigeria hun eh, agent kunnen worden... of, eh, of uh, investeerder. Of, uh, het, het is heel breed. U bent eigenlijk een soort matchmaker tussen bedrijven in Europa en Nigeria? Ja, zo kun je het wel stellen, ja. En ook andersom. Ik heb dus ook een hoop Nigeriaanse klanten ondertussen die via mij proberen. Uh, in Europa te zetten? Ja, absoluut. Ja. En is die vraag groot? Ja, die wordt steeds groter. Ja. Met name in de... bijvoorbeeld in de, um, bijvoorbeeld was laatst uh, degene die de SPAR concept heeft in Nigeria. Nou, die vroeg uh, of ik voor hem een match wist voor uh, uh, in de vleesverwerking. Nou, heb ik dus een Nederlands bedrijf in contact gebracht en die uh, nou, de eerste gesprekken en vergaderingen hebben ze al gehad. Dus, uh, ja. Het blijft er bij mij eigenlijk uh, één vraag hangen, maar waarom Nigeria? Nou, ga eens mee, zou ik zeggen. Ik zou het heel graag willen. Ja. Maar voor de luisteraars die, die er ook nog niet zo geweest zijn, zoals ik. Eh, uh, waarom? Ja, Nigeria. Een van de belangrijkste uh, dingen, vind ik, is, is, is het land is helemaal niet arm. Iedereen heeft een beeld hier in het land van... Uh, nou, Afrika is een algemeenheid trouwens, maar... Uh, Nigeria... In, Afrika, in Afrika is honger. Ja, nou, in Europa ook hoor, op sommige plekken. Maar in, in Nigeria is een, in, uh, het land is zo ontzettend groot. 180 miljoen inwoners. Tenminste, dat zeggen ze, maar uh, Lagos alleen al 18 miljoen. Als je daar, als je daar rondloopt, dan voel je de energie al. Ik vind het prachtig. Um, maar het, is, het heeft stilgestaan. Structureel ook, doordat door, uh, er geen investeringen gedaan zijn in het land. Het land is eigenlijk alleen maar leeg. Uh, Leeg getrokken. En dat is nu aan het veranderen. Heel snel. Want uh, het geld wat in het verleden uit het land, verd uit het land verdween. Uh, werd geïnvesteerd in de rest van de wereld. Ja, die jongens die dat deden vroeger, die, ja, die zien ook geen helm meer in, in, uh, in de Amerikaanse markten, in de Europese markten. En gaan dus nu eindelijk in eigen land investeren. En nou gaat het hard. En heel hard. En is het een, een internationaal land? Ja, ja, ja, ja. Oh ja, het is uh, heel Engels georiënteerd. De meeste Nigerianen met een beetje centen die hebben een appartement in Londen. Um, daar gaan ook de meeste centjes verdwijnen via Londen uh, de, naar de rest van de wereld. Um, er zijn geloof ik al 100.000 Nigerianen geregistreerd in Londen met een appartement van boven de miljoen euro. Dus uh, als je ziet wat daar op de band ligt, als je terugkomt met de kerst, het is gigantisch wat de mensen aan shopping gedaan hebben in, in, bij, bij Harrods en dat soort zaken. Terwijl de gemiddelde Nigerianen in Amsterdam nog altijd behandeld worden als asielzoeker. Dus, uh, ja, dat vind ik trouwens wel jammer. Nou, over dat stereotype gaan we zo meteen ook verder praten. Maar we gaan eerst nog even terug naar, uh, naar uw werk in Nigeria. Want hoe lang doet u dit nu? Uh, is, ik kom nu al 5,5 jaar in het land. Uh, ik ben er elke maand. Onder de bij de, uh, nou, zeg maar, drie, vier weken ben ik thuis. En dan ben ik tien Twaalf dagen ben ik in Nigeria en dan reis ik veel. En het, uh, ja, die agenda is enorm verschillend. Wat is uw beeld dan ook veranderd? U komt vijf en half jaar daar. Het lijkt mij toch ook dat u een beetje stereotype stereotyp had voordat u daar kwam. Hoe is uw beeld dan veranderd in die vijf jaar? Nou, de eerste keer dat ik op, Luchta, op Schiphol zat onderweg naar Nigeria... Is, is echt wel anders dan ik nu heen ga. Ja, dat klopt. Het is, uh... Was u bang? Uh, nee, dat niet. Ik was uitgenodigd door een klant... En uh, mij was 100% verzekerd dat uh, veiligheid en alles uh, uh, ja, er werd voor gezorgd. En ik ging direct de binnenlanden in naar een gevaarlijk stuk. Dus bij de ambassade begon iedereen al te, uh, ja, te shaken. En toen zei van we ga je helemaal heen. En nou, we ging naar uh, Anambra. Maar dat is dus uh, toen de tijd nog een, uh, een meer gevaarlijk gebied dan nu. Het is nu rustig. Maar ja, dan sta je de rapporthakor en dan staan er direct weer. Vier of vijf auto's gooien met allemaal militairen en glasnikovs. En ik denk, ja, nou ja dat is dus een beeld dat iedereen ervan heeft. Nou, dat klopt er dus ook. Zo stapte ik ook in een auto en zo werd ik ook vervoerd naar de, naar de plek. Maar ik heb afgelopen, uh, uh, anderhalf week geleden was mijn vrouw bij me. Dus uh, voor het eerst die uh, heb ik meegenomen. Die heeft ook uh, behoorlijk wat mogen zien nu. En wat vond ze ervan? Uh, mooi. Ze vond het echt mooi. Uh, we hebben ook een bijzondere trip gehad. We hebben Charity, wat we doen. Ik probeer wel een link te leggen tussen de dingen die ik zakelijk probeer. Gaat het goed? Dus ik probeer ook wat terug te doen. Dus ik sponsor ook een kindertuis en dat soort zaken. En heeft ze allemaal mogen zien. Gelukkig. Nou, ja. u, u begeleidt daar bedrijven in Nigeria. Wat voor bedrijven kunt u noemen? Um, ja, dat is heel wisselend. Ik, ik krijg doordat ik. Uh, ja, een beetje bekend wordt als Nigeria-specialist, krijg ik allerlei, allerlei vragen. Nu uh, um, februari heb ik bijvoorbeeld weer een bedrijf in Biddinghuizen. Die, die zitten in, in de satellietcommunicatie. Die willen ook heel graag de Nigeriaanse markt uh, gaan ontginnen. Nou, die neem ik gewoon daadwerkelijk mee op reis. Dus ik, ik uh, zorg voor de afspraken, ik zorg voor de ja tot daar vervoer aan toe. Ik heb daar een auto, ik heb daar uh, chauffeur, ik heb daar kantoor. U bent een soort bemiddelingspersoon voor de mensen in Nigeria. Ja, ja. en uh, uh, natuurlijk mijn doelstelling, mij en mijn kompion, mijn Nigeriaanse kompion... is als mensen echt daadwerkelijk daar wat willen opzetten, dat wij uh, uh, daarin participeren. Dat is uh, dat voor ons natuurlijk de, de, de business case. En want, wat uh, is uw taak? U neemt ze mee op reis, en dan? Uh, regel de uitspraken. Uh, dat, dat is al lastig genoeg. Als je zelf alles wil gaan ontwikkelen daar... Ja, je kunt rustig doen, maar dan ben je anderhalf, twee jaar verder. En, uh, en afgezien dat het duur is, um, ja, kun je ook heel veel... Nee, je komt er gegarandeerde verkeerde mensen tegen. En dan niet verkeerd in de vorm van gevaarlijk of iets dergelijks... maar het leidt af, ik zo zeggen. Ik heb busladingen vol um, wannabes meegemaakt daar... die uh, mooie verhalen en allemaal miljonair worden. En, uh, en uh, ze kennen allemaal de president. Je bent er heel erg druk mee en de dag is zo voorbij. En als je daar maar tien dagen zit... Ja, dat zijn wel dure dagen, Want vergis je niet. Het is een duur land. Het is een heel duur land. Een... Uh, u zegt het al, u bent daar tien dagen per maand. Uh, hoe, ziet, uh, ja, die, hoe zien die tien dagen eruit? Uh, nou ja, je, je reis naar Lagos vanaf Amsterdam. Keurige verbinding. Elke dag, uh, elke dag gaat er een vliegtuig. Dus, uh, Hoeveel uur is dat? Uh, zes en een half uur. Okay. Zes en half uur. Nou, dan word ik daar opgehaald, uh, nu dan. Uh, dus nu van elkaar. Ik word opgehaald door, uh, door, mijn, door mijn eigen mensen. Nou, en dan gaan we naar een hotelletje... en dan, uh, de volgende morgen staat al direct alweer volgepland. Uh, afspraken, uh, lopende werken die ik bijlangs ga. Ik doe zelf ook nog een paar projecten. Um, dus ik heb uh, architecten, ik heb een paar aannemers... waar ik, waar ik goede contacten mee heb. Um, maar bijvoorbeeld als ik iemand bij me heb... Ja, dan, dan is de agenda uh, dat we dan gaan reizen naar een uh, Port Harcourt bijvoorbeeld... of naar Wadi, of naar, naar, naar Abuja... Of, uh, en de volgende dag gaan we doorvliegen... Overal afspraken en uh, praten, praten, praten. En dan uh, hopen dat het uh, van beide kanten de klik er is. Nou, dat klinkt in ieder geval zeker als een uh, fulltime baan. <laughs> ja, nou iets meer dan dat, ja. ja. Zometeen uh, praten we in, de, in deze ondernemingspecial van Nu Al Wakker... verder met Joop van der Venne, matchmaker tussen bedrijven in Europa en Nigeria. Het is tien minuten over vijf. U luistert naar Radio 1. We gaan luisteren naar muziek van Jam Crazy. To shave. Take your rings, take your clothes, just take all of your things. Move your flash car, it's wasting my space. Now take yourself and get out of here. to play all these games We'll say goodbye cause the rules have just changed Stupid. I leave that to you. Don't think you counted on me being strong. Well, I'm calling time now. You just run away. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan even naar ons gratis nummer 0800-1121. Want u luistert naar de ondernemerspecial van WNL op Radio 1. Tot zes uur praten we over het nieuwe ondernemersjaar. Dit, doen we, dit uur doen we dat met Nigeria-specialist Joop van der Venne. En stel, ik wil in 2013 mijn onderneming uitbreiden. Waarom moet ik dan naar Nigeria gaan? Nou, als ik die vraag moet beantwoorden, denk ik dat al, dat al niet goed is. Je moet het zelf al ontdekt hebben. Uh, qua marktgrootte, qua volume, qua groei. Qua, uh, die cijfers zijn allemaal te krijgen op het internet. Uh, Ernst de Jong heeft rapporten geschreven. Uh, PricewaterhouseCoopers heeft rapporten geschreven. Uh, die hebben trouwens ook vestigingen gedaan. Dus het... Uh, het uh, ja, uh, waarom Nigeria? Ik denk dat het land een enorme inalslag gaat maken. Het gevoel heb ik al uh, een aantal jaren. En dat zie ik ook trouwens. Uh, in de vijf en een half jaar dat ik te kom... zie ik het land... Uh, uh, ja, gewoon voor mij gewoon al, al, al verbeteren en groeien... en, en uh, uh, de gemiddelde leeftijd 30 jaar. Wij zitten nu een uh, kwartier met u te praten hier in de studio... en mijn beeld is eigenlijk al totaal uh, veranderd uh, over Nigeria. Hoe kan dat toch zo zijn dat heel veel mensen er anders over denken? Nou ja, ik heb wel een theorie op loslaten... maar ik denk dat er een heleboel bedrijven en mensen zijn... die er structureel belang bij hebben dat het land gewoon verkeerd in de nieuws komt. Dat, ik denk dat dat er echt de reden is. Um, er komt is eigenlijk geen positief nieuws uit Nigeria. Behalve als ik het breng in, in de media. Maar voor de rest, uh, als je Google alert hebt, nou ja, dan zie je alleen maar uh, de, nou ja, de stereotypen waar we het dan over hadden. Uh, tuurlijk zijn die deels waar. Maar, uh, maar, uh, er gebeuren een hoop dingen die, die gewoon uh, ja, heel vervelend zijn. Maar er gebeuren ook heel veel zakelijk, heel veel uh, zeer interessante zaken die waar, geen, waar geen mens wat van hoort. En uh, die kun je wel in de jaarverslagen nalezen van, uh, van Heineken en Friesland Campina en Boscales. Uh, ze doen het er allemaal prima. Nou, want over de corruptie gaan we zo meteen ook nog dieper op in. We gaan even terug naar dat succes. Want u heeft het al over Unilever, Heineken. Die zijn allemaal actief daar in Nigeria. Ja, ja, ja al jaren. Freddy Heineken die, uh, en die Shell ook, die... toch? Ja, natuurlijk. Shell, dat, dat kent iedereen, Het verhaal. Shell uh, uh, over uh, nou ja, de, de problemen die daar zijn in, in, uh, in, uh, bij Port Harcourt en in, in Oconiland. Mm. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik, bedoel, ik, heb t, uh, ik heb het klein deeltje mogen zien. Ik ben er een paar keer overheen gevlogen. En, uh, en uh, ja, daar word je niet vrolijk van. Uh, daar ligt een, uh, een schone taak voor, uh, voor uh, een heleboel mensen. Niet alleen voor Shell, maar uh, met name de eigen, de eigen uh, uh, mensen. De Nigerianen moeten het zelf willen opruimen. Niet alleen de bedrijven. Maar goed, in dat vak zit ik niet. In dat gebied zit ik niet. Dus ik, uh, ik hou het wat simpeler. Maar olie is wel de, de, de, de aanjager van de economie natuurlijk daar. Het is de zevende olie producerende land van de wereld. Dus er komt behoorlijk wat inkomsten binnen. Ja, En in welke bedrijfstakken zijn nu vooral... U heeft het al over olie. Welke bedrijfstakken zijn er nog meer aantrekkelijk voor Nigeria? Nou, ik denk wat... Agri. Dus uh, um, mooi voorbeeld dan. Friesland Campina. Die importeert nu dus... Ik meen uit mijn hoofd een miljoen kilo melkpoeder... Per dag vanuit Europa om daar lokaal melkblikjes van te maken. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, maar ja, er is, geen, er is geen aanvoer van verse melk. Um, er zijn al gesprekken geweest. Men heeft al gevraagd of ik hier wat aan wil geven. Van, men zoekt ondernemers in de agriwereld die bedrijven willen opzetten met uh, 500 koeien plus. Duizend koeien. Dat zijn serieuze bedrijven. Um, Heineken die vraagt, uh, vraagt agri-ondernemers... die, die om willen verbouwen. Nou, Dan praat je over een soort maïsachtig plantje... waar ze kunnen gebruiken voor een, uh, voor een bier. Ze doen 2,5 miljard euro omzet. Dus daar moet we nogal wat we gerst voor hebben. Nou... Uh, kom komen erop met de Nederlandse ondernemers. We zijn er uitermate uh, in bedreven om, uh, om heel, veel heel veel productie van de vierkante meter af te halen. Ja, en uh, ja, daar, daar liggen heel veel kansen. Maar ook in de bouw. Waarin onderscheidt Nigeria zich eigenlijk van haar uh, buurlanden? Uh, ja, qua omvang. Het is uh, uh, nogmaals 180 miljoen mensen. En de verwachting is naar, uh, dat ze doorgroeien naar 750 miljoen, geloof ik. Nou, dan praat je over een, over een enorm land. Het is uh, met een enorme uh, hoeveelheid mensen. Um, het is heel vruchtbaar. Dus in het, in het uh, zuidelijke gedeelte, waar we het nu over hebben, Lagos, Port Harcourt. Ja, daar is het ja, gewoon een soort, soort Paramaribo. Een beetje dat effect. Uh, Suriname. Het is uh, vochtig. Uh, toch redelijk stabiel Kort temperatuur. Er ja. um, kan heel veel. Ja, en, en, uh, uh, en nogmaals die achterstand. Ik denk de achterstand daar, uh, de, de grootste economische groei wordt. De, de, nu het geld eindelijk in het land blijft en geïnvesteerd wordt lokaal... ja, dan, dan gaat die markt gaat, gaat echt, uh, ja, gaat echt groeien. Want het is wel grappig. Net werden wij tijdens de, de platen gebeld door een luisteraar over goede doelen. Toen zei u gelijk, oh, dat heeft Nigeria niet nodig. Nee, ja, Afrika in zijn algemeenheid niet, denk ik. Natuurlijk moet je wel wat doen. Ik, wil, dat is, ik doe zelf ook wat. Je kunt niet werkloos... Werkloos gaan, gaan, gaan, gaan, gaan kijken als je er dus succesvol bent in, in, in dat deel van de wereld. Um, en je hebt daar de tijd voor, dan moet je ook weer terug doen, vind ik wel. Um, en er zijn natuurlijk van, uh, van alle succesverhalen. Zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die echt helemaal niks hebben. Uh, wel allemaal graag willen, maar, uh, maar mm -hmm. echt niks hebben. Nou, um, alleen als je daarin mee laat sleuren. Ja, dan ben je alleen maar bezig met goede doelen. Dan uh, schiet het land dus niks meer op. Wat het land nodig heeft, is productie. Je moet arbeidsplaatsen hebben daar, we moeten fabrieken bouwen daar... je moet daar uh, spullen uit, uit uh, Europa oppakken, wat die gewoon over is. En dat is gewoon feit, we hebben gewoon veel zoveel hier. Nou, Nederland doet dat dus, he? Unilever, Heineken, et cetera. Nou, Nederland doet het veel te weinig. Maar het, uh, zien meer mensen ook die, die kracht, andere landen? Oh ja, ik denk dat wij in Nederland gewoon ver achterlopen. Hey, uh, Wie lopen op ons voor? De Duitsers. En een mooi voorbeeld is, is, is uh, een bedrijf heet uh, Bulvinger Berger. Nou, als je het googelt, dat is de derde grootste aannemer van, van Duitsland. Um, die zit er al sinds de jaren zestig. Ik geloof dat die man of twintigduizend uh, aan het werk hebben daar. En, uh, en dat zijn de beste aannemer van, uh, van, uh, van Nigeria. Iedereen die een fatsoenlijk gebouw wil bouwen, die gaan naar hun toe. Nou, uh, uh, ja, die, hebben het al, die hebben het al lang gezien, die hebben het al jaren gezien. Nou, en wij lopen hier maar, uh, ik vind dat we hier een hele dag achter de feiten aanlopen... En hij heet alleen nog over bouw met toelevering uh, van, van glas tot, tot, tot, tot gevels, tot binnenwanden, tot tapijt, tot een, uh, een deurkrukken, uh, noem maar op. En er, wordt, er wordt gigantisch gebouwd daar. Eco Atlantic is een mooi voorbeeld. Eco Atlantic is een hagelnieuwe stad voor de kust van Lagos. Um, Haskoning, onze eigen Haskoning uit, uit uh, uh, Nijmegen, die, uh, die is daar de hoofdaannemer van het water, waterkundige aannemers, wat ze daar doen. Nou, het is een. Uh, um, het is een stad die van 3,5 bij 7,5 kilometer... waar straks 90 torens gebouwd gaan worden en 1500 andere gebouwen. ja, Die zullen ook allemaal ingericht moeten worden. Nou, ja, dit is wat anders als, als, een, als, een, als een hutje op de hei waar iedereen het beeld van heeft hier. Ja. Toch is Nigeria in de ogen van vele Nederlanders geen aantrekkelijk land... met alle schandalen rondom corruptie en criminaliteit. En daarover praten we over enkele minuten verder met u, ondernemer Joop van der Vinnen. Als ondernemer in Nederland heb je vaak te maken met regels, vergunningen en eisen van de overheid. En een groot deel van die regels worden opgelegd vanuit Europa. Wat we dit jaar vanuit Brussel kunnen verwachten, vragen we aan Bart van Hoork. Europa-deskundige en docent aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat in Europa over veel meer zaken dan het oplossen van alleen die crisis. Hè. Zitten er nou ook dingen aan te komen die ons als ondernemers gaan raken? Ja, dat denk ik wel. Europa is uh, en, en de hele wereld eigenlijk de, de, de grootste... Uh, ...het grootste handelsblok. Um, en uh, wat, wat, wat we eigenlijk niet weten... Uh, wat, ...wat onbekend is, is dat Europa eigenlijk uh, het, het uh, monopolie heeft... ...en niet de, de nationale lidstaten over uh, mondiale handel... ...dus wereldhandel. En uh, je ziet dat deze uh, uh, commissie er uh, uh, heel veel werk aan heeft gezet... ...om heel veel vrijhandelscontracten met andere landen... ...namens Europa af te sluiten. En... Um, met name uh, grotere landen uh, zijn nu eigenlijk aan de beurt en uh, de, de commissie wil uh, heel graag bijvoorbeeld met landen als, uh, uh, als, als uh, uh, de Verenigde Staten en Japan handelscontracten afsluiten. Zodat er veel sneller uh, handel gedreven kan worden zonder al te veel uh, barrières tussen Europa en Japan en de Verenigde Staten. Maar dat gaat heel erg mondiaal. Wordt het nu ook wel gestimuleerd in Europa om als kleine ondernemer te beginnen? Ja, dat, dat, wordt, dat wordt wel gestimuleerd. Er wordt ook veel overgelaten aan de nationale regering. Maar één ding wat we bijvoorbeeld hebben... is nu een Europese, Europese handelskamer... Waar, waar ondernemingen, als ze zich eenmaal hebben ingeschreven in Nederland... kunnen ze ook, in theorie, dat moet nog wat meer uitgewerkt worden... maar dan kunnen ze ook aan de slag in andere Europese lidstaten. Iets wat we ook hebben is een Europees patent. Dat gaat er komen... Uh, dat is een, een jarenlange strijd geweest om, uh, als je een patent in Nederland hebt, dat dat ook daadwerkelijk geldt in Duitsland. Mm -hmm. uh, voor ondernemers is dat natuurlijk cruciaal om hun producten te beschermen binnen zo'n interne markt. Dat gaat er nu eindelijk ook komen en dat zal ertoe leiden dat het de, handel, uh, tussen, uh, de, de handel die je als Nederlander, bijvoorbeeld met Duitsland of Frankrijk of een uh, land als Italië hebt, veel sneller en vlotter zal gaan. Ja. En als we dan even kijken naar 2013, hè, de ondernemers van Nederland die je misschien willen beginnen of net willen starten. Is het een gunstig jaar om te beginnen? Ja, ik denk dat het een, een gunstig jaar is om te beginnen. Als je maar goed nadenkt wat je, uh, wat je wil. Um, ik denk dat uh, als je uh, een interne markt in Europa kent en daar goed gebruik van weet te maken. Dan kun je in uh, deze tijd heel snel, uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, in Europa gewoon snel handel ja. drijven. Um, en een crisis biedt altijd kansen voor goede ideeën. Um, zoals ik net in het begin ook al zei, in het eerste uur... het is altijd het uh, vruchtbaarst in het dal. Uh, voor ondernemers zijn dit hele interessante tijden. En uh, de, de interne markt van Europa biedt volop mogelijkheden... om niet alleen in Nederland kansen te benutten... maar ook buiten de uh, Nederlandse grenzen. Dus ik denk dat het een interessant jaar kan worden voor Europa... Uh, en voor ondernemers die uh, meer dan alleen de Nederlandse grenzen willen... maar ook over de grenzen heen willen kijken. Heb je concrete uh, kansen die je in Nederland ziet? Nou, ik denk dat uh, uh, met name qua transport... Uh, nu, nu dat uh, de, de Schengen-vertragen in Oost-Europa... Steeds, uh, steeds meer geïmplementeerd ge, ge zijn... steeds meer uh, duidelijk worden... Oost-Europese landen... steeds meer uh, gewend zijn aan uh, de vrijhandel... Uh, denk ik dat met name de transport... Van Nederland naar Oost-Europa een uh, forse impuls gaat hebben. Met name een land als Roemenië, daar was in het begin was er nogal wat twijfel over. Uh, met het eerste kabinet Rutte heeft daar niet heel erg aan bijgedragen uh, met, met, uh, uh, met de relaties. Maar uh, met het tweede kabinet schijnen de relaties met Roemenië wat, uh, uh, wat verbeterd te zijn. Nederland is de derde investeerder in, uh, in Roemenië. En uh, die, die, uh, de, de transportsector zal met name in, in opkomende Oost-Europese landen een grote kansen hebben. Nu weet ik toevallig dat in China ook die landbouwsector van Nederland heel erg actief aan het worden is. Hè? Want China gaat massaal ja. aan de aardappel. Uh, maar toch zien we niet heel veel ondernemers dat doen. In onze studio zit Joop van der Vinnen. Hij heeft een bedrijf in Nigeria. Als we nou even buiten Europa kijken. Waar moet je nou heen als Nederlander? Nou, ik denk op dit moment als je in de landbouw zit, absoluut in China. Dat is uh, het, het land waar je absoluut naartoe moet. Uh, buiten Europa. Binnen Europa Roemenië. Maar, maar China is echt een land, uh, die, die zijn zeer geïnteresseerd. Je moet je voorstellen, China is een land met ruim 1 miljard mensen. Uh, met heel beperkte uh, ruimte, heel beperkte landbouwgrond, heel beperkte watervoorziening. En die kijken met open mond hoe wij als klein land uh, zo'n zo beetje de grootste groente-exporteur van, uh, van heel de wereld zijn. Alles moet op een klein oppervlakte kunnen eigenlijk. Ja, ja. daar zijn Nederlanders heel goed in. En dat, dat is iets wat de Chinezen heel graag willen leren. Zou u eh, ondernemers aanraden om juist ook in het buitenland eh, te kijken? Ja, kijk, uh, we hebben als Nederland hebben wij uh, een tijd gehad dat we twee ministers van buitenlandse zaken hadden. Um, en, en toen vroegen ze, ja waarom? Vroegen ze aan één van die twee. En toen zeiden ze, van, ja kijk, Nederland is een heel klein land en heeft dus heel veel buitenland. Um, en ik denk dat je als klein land uh, met heel veel buitenland uh, zeker uh, naar het buitenland toe moet. Zeker als je handel wilt drijven. We zijn een handels uh, handelsland. En uh, handel drijft je per definitie als klein land in het buitenland. Dus wij moeten zeker over de grens heen durven, uh, durven kijken. Ja. En, en als je dan, ja, met name naar Europa kijkt, ja, het is een beetje een, een, een open deur, maar ja, wij verdienen ons geld ook toch wel in Europa. Het nee. kan niet zeggen dat je per definitie voor Europa moet zijn, maar er liggen wel een hele hoop kansen die ja, als je niet oppast, dan gaan andere landen daarmee aan de haal. En dat moet je als handelsland eigenlijk niet willen natuurlijk. Nou, sinds de Europese grondwet is Nederland en een groot deel van Europa eurosceptisch eigenlijk geworden. Hoe ja. zouden ze dat nu in Brussel kunnen veranderen? Nou, ik denk door uh, heel veel discussie. Uh, door uh, juist ervoor te zorgen dat... Uh, tot nu toe hebben we heel veel uh, gezien dat uh, de, de Europese integratie eigenlijk... Maar door een klein groepje technische ambtenaren is uh, voorgekookt. en dat werd even snel in een achternamiddag goedgekeurd in een parlementje. en dat was het dan. Um, ik denk dat burgers er nu recht op hebben. om eens antwoord te krijgen op de vraag. waar gaan wij naartoe uh, mm -hmm. met Europa? En um, ja, kijk, als je kijkt naar het begin. toen in 1954 Europa werd opgericht. toen uh, hebben ze zo lang destijds moeten onderhandelen. dat de definitieve tekst van het, uh, van het akkoord destijds hebben ze zaterdagavond hebben ze onderhandeld en zondagochtend was de ondertekening... en de tekst was nog niet klaar, omdat ze zaterdagavond zo lang hebben onderhandeld... dat zondag de tekst nog niet klaar was. Dat hebben ze toen opgelost door op een blanco veld papier... alle zes, alle zes landen, de, de zes oprichtende eh, landen... hebben toen op een blanco veld papier een handtekening gezet. Ik vind dat altijd een mooie anekdote voor Europa... om te zeggen, we zijn ontstaan op een blanco veld papier... Hmm. Um, tot op heden is dat eigenlijk nog steeds zo. We weten niet welke kant Europa eigenlijk op moet. En het zou goed zijn om die discussie, Welk Europa willen we nu? Willen we nu een, een stevig en krachtig Europa, waar Brussel een stevige vinger in de pap heeft? Of willen we juist een Europa waar juist Mark Rutte en Angela Merkel en andere Europese landen, andere Europese leiders juist uh, uh, de touwtjes in de handen hebben? Welk van die twee willen we? En die discussie, dat is cruciaal om te voeren, zodat mensen en burgers ook daadwerkelijk zien van... hé, hey, mijn stem wordt ook gehoord en ik kan daar ook een mening over hebben. En het is met name de politiek die die handschoen op moet, uh, moet pakken. Nou, welk... vraag, ja, gaat het gebeuren, ja. Welk Europa zullen we krijgen? Misschien krijgen we daar in 2013 al een antwoord op. Bart van Hork, Europa-deskundige en docent aan de Universiteit van Leiden. Dank u wel. Graag gedaan. Het is uh, precies half zes en u luistert nog steeds naar uh, de ondernemingsspecial... van uh, Nu Al Wakker op uh, Radio 1... En inmiddels is uh, aangeschoven uh, onze weerman Stijner van Antwerpen... de jongste weerman van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Je doet het al anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Veel alweer. Ja, alweer inderdaad. Uh, je hebt al veel langer de passie voor het, uh, voor het weer. Denk ja. Lekker uit. Ja, dat is als, als tienjarig jongetje is dat uh, ontstaan. Uh, het werd steeds meer en dan wordt het steeds leuker. Dan ga je het voor radio doen en dan... Ja, dan wil je toch wel meer en dan, dan begint dat steeds groter te worden... totdat je bij ook een landelijke omroep het weer mag doen. Nou, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. Zo kwam je ook bij ons terecht, anderhalf jaar geleden. Ja. Maar wat uh, heel veel mensen nog niet weten, maar wij wel... is dat jij eigenlijk de nieuwe Erwin Kool wil worden, toch? Ja, toch wel. Ja. Dat maakt het me op zich niet zo heel veel uit voor welke omroep. Natuurlijk, de NOS zou wel heel erg leuk zijn natuurlijk. Maar uh, ja, het is maar net uh, waar het schip strandt. Dus uh, ik, uh, ik ben benieuwd en... Uh, ja, ik, ik ga door. Je zit elke week bij ons in het programma. Om half zes en om half vijf breng je bij de ons het weer van de dag die komen gaat. Hoe doe je dat nou precies? Hoe voorspel jij dat? Nou, ik voorspel allereerst niet. Ik verwacht. Ik kan, ik kan niet precies zeggen van... Uh, ik kan niet met zekerheid zeggen... Nou, uh, morgenmiddag om 1 uur s middags gaat het regenen. Nee, het weer is uh, compleet in de vrije hand. Ik kan het niet uh, voorspellen. Zoals je, het zoals weer je is ook zo. onvoorspelbaar in Nederland. Precies. Nou, daarom. Ik verwacht het... Uh, ja, allereerst uh, de, de modellen bekijken op de computer. Wat gaat het doen? Wat is op dit moment gaande? Valt er misschien een bui? Nou, op dit moment valt er nog een bui. Nou, dan moet je een beetje doorhebben dan. Dan ga je een beetje kijken naar... Uh, nou, wat gaat het weer dan de rest van, van de dag worden? En wat dan ook de komende dagen? En ja, dan moet je een beetje, ja, een beetje kijken van uh, wat gaat het nou doen? Ja, en dat, met, en dat breng je dan elke week mooi bij ons op de radio. Ja, daarom. Vandaag zit je bij ons in de studio, 2 januari 2013... Wat wordt het weer vandaag? Nou, momenteel valt er alleen in het noorden van het land nog een enkele bui die trekken naar het oosten weg. Ja, dan klaart het vanmiddag uh, ook wel op. Nou, tegen het einde van de ochtend is het dan overal droog in het land en schijnt tussen de zon uh, tussen de stapelwolken door geregeld de zon. De temperatuur die ligt rond de 7 graden bij een zwakke tot matige west tot zuidwestelijke wind. Ja, de temperatuur die ligt dan rond de 7 graden. Nou, in het begin van de avond en nacht dan volgt vanuit het westen wat regen. Bij een toenemende wind die in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig is ja, morgen overdag. Dan ja, valt het toch wel weer een enkele bui. De laatste regen, regen die trekt dan aan het einde van de ochtend weer richting het oosten weg. En dan klaart het dus in de middag ook weer op. Met dan ook van tijd tot tijd wat zon. Bij een matige wind uit het zuidwesten stijgt de temperatuur tot maximaal zo'n 11 graden. En in de avond en nacht dan valt er verspreid over het land weer een enkele bui bij 8 graden als minimumtemperatuur. Nou, richting het weekend blijft het zacht voor de tijd van het jaar met gemiddeld 9 graden. Het is droog, maar we blijven wel te maken hebben met bewolking. Helaas, toch die bewolking. Stijf van Antwerpen, onze enige echte weerman. En tot slot mag jij ook nog eens een, uh, je favoriete nummer aankondigen. Nou, ik ga er 22 juni, uh, juni naartoe, naar Park En uh, dat is natuurlijk de enige echte Bruce Springsteen. Luister naar de ondernemerspecial van WNL op Radio 1. Als je ondernemer succes wil gaan boeken, dan moet je misschien wel naar Nigeria. Dit uur vertelt onze gast Joop van der Venne, matchmaker tussen bedrijven in Europa en Nigeria erover. Joop, we hebben het nu al een tijdje over succes van Nederlandse ondernemers in Nigeria. Toch bestaat er in Nederland het beeld dat Nigeria crimineel en corrupt is. Is dat niet zo, of wel? Um. Dat kan ik niet ontkennen. Iedereen heeft het erover, dus er zal wel een, zal wel een waarheid in zitten. Maar uh, uh, ik heb het zelf in de lijf nog niet meegemaakt. Ik doe zelf ook uh, projecten. Uh, ik neem ook contracten aan in, in Nigeria. En uh, ik moet zeggen dat het betalings, uh, betalingsklimaat in Nigeria erg prettig is. Want uh, men is daar gewend om vooruit te betalen. Uh, in ieder geval de stappen te betalen die, uh, die genomen gaan worden. Nou, dat is er nu toe. Uh, gaat, dat, gaat dat prima. De werken die ik aannem, die worden van tevoren betaald. Het wordt een ander verhaal. Als je daar nou zelf een onderneming hebt... en daar de lokale markt gaat, uh, gaat besturen, dan zul je er echt mee geconfronteerd worden. Hoe word je daarmee geconfronteerd? Um, ik heb een paar dingen zelf meegemaakt. Uh, ik heb een agent in, in Port Harcourt zitten. Uh, we zijn bij een groot uh, oliebedrijf geweest... En, uh, Smiddags hadden we een gesprek met een inkoop en, uh, en uh, werd het project besproken. En s'avonds kwam diezelfde inkoop in de bar lopen. En uh, die wil natuurlijk een, een, een deel, uh, een cutback hebben van, uh, van, van de deal, zeg maar. Ja, uh, mijn Nigeriaanse agent uh, die regelt maar wat hij regelen wil. En als dat uiteindelijk de opdracht meebrengt, dan wordt het betaald. Maar bent u vaak in bedreigende situaties gekomen? Nee, nog nooit. Het is, uh... Hoort u die verhalen? Ja, dat wel. Dat wel. Ik, je kunt pech hebben. Als je, um, wat kun je meemaken? Overvallen. Overvallen. Dus dat je, zo voor de kerst, um, wordt het grimmiger. En dan merk je gewoon dat er, de dat er mensen wat paniekeriger worden. En uh, ja, ik vergelijk het wel met een jungle. En dat bedoel ik niet negatief, maar je, je hebt een heleboel mensen met geen geld. En, en uh, ik denk dat ik hetzelfde zou doen als ik niks had en mijn kinderen hadden honger. En ik zag een uh, blanke voorbij lopen, of tenminste voorbij rijden. En ik had de mogelijkheid en was die denk ik bij mij ook in de beurt. Ja, zo moet het maar zien. Ik, uh, maar je moet zorgen dat je in ieder situatie terechtkomt. Hoe, ik... vind, hoe vinden mensen in Nigeria dat zelf? Uh, vreselijk. U klinkt er vrij nuchter onder. Ja, ik zeg je kunt pech hebben, maar ja, dat kan ik in Amsterdam ook. Wil ik dat in de verkeerde aanlopen op een verkeerde moment, dan kan ik ook... Uh... Ja, maar toch hebben we in Nigeria het beeld dat er dan een geweer in het spel is. En, uh... mm, ja, nee. Kijk, als je in gevaarlijke gebieden ingaat, waar ik ook wel kom... dan moet je niet alleen gaan. Dan moet je zorgen dat je iemand bij je hebt... die wel zo'n uh, zo pistool bij zich heeft of zo'n zo'n of... Ik kan er niet mee omgaan, maar die jongens wel. Nou, dat schrikt af. En omdat het afschrikt, gebeurt er niks. Maar je moet je wel aan bepaalde regels houden. Je moet s'avonds niet uh, uh, op plekken komen waar, uh, waar je gewoon... Uh, je, je bent blank. Dus je valt op. Je valt sowieso wel op. En, en blank staat daar gelijk aan rijk... Want je werkt dan waarschijnlijk voor een oliebedrijf. Tenminste, zo, zo, zo reageert uh, iedereen. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je op plekken komt waar je, waar je veilig bent. Ik kom ook niet in hotels, uh, zelf niet, waar, uh, waar, je, uh, waar iedereen in en uit kan lopen. Ik zit in plekken waar je redelijk veilig bent, achter, uh, achter hekken en alleen maar op uitnodiging kunt komen. Ja. Het land is uh, verwikkeld in een uh, gewelddadig conflict tussen uh, christenen en moslims. Uh, gisteren vrielen er nog uh, 15 uh, doden tijdens een bomaanslag. Uh, u komt dus vaak in dat land. Uh, hoe zit dat precies? Nou precies, dat weet ik niet. Maar ik, ik weet wel dat het... Uh, uh, de plek waar het gebeurt is midden, in het midden van het land en boven in het land. Dus in Madaguri, Kaduna. Dus, dus de, de staten boven in, in Nigeria tegen de Saharaan. aan. Um, waar, waar heel veel armoede is. Uh, bijna geen, geen, uh, geen onderwijs. Dus mensen zijn gewoon heel slecht opgeleid. Um, eigenlijk een, een brandhaard voor, uh, voor uh, nou, extremisme. Uh, dat komt daarvoor. Hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe, hoe prettiger als het wordt. Abuja is een mooi voorbeeld, de hoofdstad. Nou, daar werken christenen en moslim gewoon... Prima, samen. En uh, ik heb zelf ook uh, collega's uh, die moslim zijn en, en die vinden het verschrikkelijk... dat mensen op die manier elke keer zo in beeld komen. Ja, maar dat conflict, heeft dat nu grote invloed op Nederlandse ondernemers? Nee, want het meeste concentreert zich in, in, uh, in het zuiden, in Lagos, en Port Harcourt. Uh, dus uh, uh, nee, vol, volgens mij niet. Maar toch heb ik niet echt een veilig idee bij Nigeria. Hey, je moet je hotel, je, mag je hotel niet meer uitkomen s'avonds. Uh, je moet iemand meenemen met ontzettend groot geweer. die je nog kan bedienen ook. Het is nou niet echt uh, typisch Amsterdam bijvoorbeeld. Het nou, is niet te vergelijken. Nee, oké, okay, dat is geen typisch Amsterdam. Lagos is, is een redelijk veilige stad. Uh, even, even Port Harcourt, dus meer naar het westen heen. Meer naar het, uh, het, uh, het oosten sorry. Uh, wordt al wat minder. Uh, daar, daar moet je gewoon uh, je voorzorgsmaatregelen nemen. Uh, nogmaals, je bent blank, dus je, je bent een, een, een, een target. Maar op het moment dat je daar een bedrijf wil opzetten... want daar hadden we het over... Uh, ja, dan zou je uiteindelijk het toch Nigeriaans moeten laten. He, je, je, je, moet, je moet het uh, je moet niet zelf willen doen. Je moet zorgen dat je een verzoenlijke, uh, betrouwbare partner hebt... die samen met jou daar een, een, een, een bedrijf opzet. En uh, uh, die moet je uiteindelijk het werk laten doen. Je moet je, je, moet je als, als, als, uh, als blanker een uh, ja, paar stappen terug doen. Je moet het je moet zelf, zelf niet willen doen. Ja, je, de bedrijven die u begeleidt, zullen daarom ook wel veel tegen problemen aanlopen. Dus ja, het, kun je problemen heb... noemen? Uh, dat het grootste probleem in Nigeria is infrastructuur en is stroom. Dus het uh, moment dat je een normale business case hebt om, het, om, een, om een bedrijf daarop te zetten... Uh, dan krijg je toch een aantal uh, Nigeriaanse toevoegingen die we in Nederland niet kennen. Bedoel, uh, hier krijgen we gewoon uh, stroom aangeleverd door... Uh, door een, door een bedrijf en dat moet je daar zelf voor zien. Dus ja. dan wordt het product alweer duurder van. Um, ja, daarnaast heb je de infra. Ik bedoel, je hebt uh, even rekenen van A naar B met uh, de zes kilometer. Dus ik zal er wel vijf minuten over doen. Nou, die, de, die vergissing kun je ook wel gaan maken. Je, moet een, uh, je bent zo'n halve dag onderweg. Een intern transport in Lagos bijvoorbeeld van de haven, van Apapa, naar naar, naar, naar, naar kan wel een dag duren als het, het verkeer vastzit En het kan vastzitten. Ja, maar zometeen praten we ook met u verder. Want waarom Nigeria wel het land is waar je moet zijn als ondernemer in 2013... dat horen we straks van ondernemer Joop van der Vinnen. Ondernemers van het jaar. Als je Google erop naslaat, heb je er tientallen verkiezingen van. En een van die verkiezingen staat geheel in het teken van ondernemende studenten. De 25-jarige Fieke Meijndertsma mag met trots de titel studentenondernemer van het jaar 2012 dragen. Met haar bedrijf Conceptors is ze gespecialiseerd in het vastgoed. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we jou nou zien als een student of een ondernemer? Ik zou zeggen ondernemer. In principe ben ik officieel natuurlijk student. Ik ben mijn scriptie aan het afronden. Maar inmiddels zijn we bezig met het tweede bedrijf. En ja, we zijn volop aan het ondernemen. Nu ben je studentenondernemer van het jaar 2012 geworden. Hoe ben je dat geworden? Ja, ik ben op een gegeven moment uh, begin dit jaar, uh, of afgelopen jaar moet ik zeggen nu, getipt uh, door een vriendin om mij mee, uh, ja, mee te doen met deze wedstrijd. En uh, ja, ik heb dat eigenlijk uh, zomaar uh, ja, aangemeld en niet wetende dat ik uh, zomaar uh, tot de finale uh, kon toestromen. Ja, en ik dacht van, dat uh, laat ik toch gewoon maar eens proberen. dus eigenlijk gewoon heel onschuldig en eigenlijk helemaal niet met de gedachte van, nou, deze wedstrijd uh, gaan we ja uh, onze hand zetten. Maar uh, ja, het is ons van verrast. Maar je bent ondernemer, je doet het transformeren van leegstaande panden in ja. bedrijfspanden. Leg dat eens uit. Ja, met conceptors uh, herontwikkelen wij leegstaande gebouwen. Markante, kleinschalige gebouwen zoals bijvoorbeeld oude scholen, oude kantoorgebouwen, maar ook oude uh, fabrieken. En daar, uh, ja, die, die, die zetten wij eigenlijk om, dus naar creatieve gebouwen. Kleinschalig gefocust op een gelijkgestemde groep, zoals bijvoorbeeld de creatieve sector, lees, webdesigners, architecten, fotografen, etc. Um, ja, en dat faciliteren we dus niet alleen bedrijfsruimte, maar we vinden het heel erg belangrijk dat daar sociale interactie ontstaat. Dus dat we heel erg focussen op bijvoorbeeld activiteiten waar wij elkaar kan ontmoeten. Dus niet alleen lunches, maar bijvoorbeeld ook gewoon inhoudelijke workshops. En uh, dat daar samenwerking ontstaat. Want we geloven heel erg in dat je samen sterk staat. Dat is een van de pijlers waar wij ons heel erg op richten. En naast natuurlijk betaalbare huurprijzen en flexibele huurcontracten. Want mensen kunnen bij ons al vanaf een maand uh, tussentijds opzeggen. Ja, dat maakt het gewoon heel erg flexibel. En ik denk dat het belangrijk is om te melden, het is volledig ontstaan in het eigen behoeften. Ik was bezig voor dit eerste bedrijf met het internetconcept op de markt te zetten en zelf liep ik tegen dit probleem aan. Mm -hmm. Ik werkte veel samen met programmeurs of webdesigners en ik was op zoek dus naar een bedrijfsruimte waar ik kon werken samen met andere creatieve ondernemers, ook in die techsector. In Den Haag vond dat nog moeilijk te vinden je hebt wel creatieve bedrijven samengebouwen, maar die waren of vol of te duur, in te inflexibel, want dan moest je meteen al tekenen voor vijf jaar of niet met dat gelijkgestemde ondernemers, dat ik ook heel erg belangrijk vond. En bij wat voor panden kom jij nu terecht dan? Ja, uh, sorry, zoals, zoals waar wij nu op zoek naar zijn. Nee, nee, wat voor soort panden kunnen dat zijn dan? Zijn dat bijvoorbeeld ook kerken? Ja, het kunnen ook kerken zijn. We zijn recentelijk begonnen met een oud terrein van Eneko op de grens van Den Haag en Voorburg... Ja, dat zijn oude werkplaatsen, oude fabrieken, oude, leegstaande uh, kleine kantoren, moet ik zeggen. En dat is wat meer uh, ja, één, één groot gebied. En dat heet nu de verlichting. Ja, en daar zijn we dus een nieuwe uh, boekplaats aan het opzetten. Waar nou, bijvoorbeeld meubelmakers uh, ruimte hebben, muzici, uh, webdesigners. Ja, dat is ontzettend leuk, omdat je dan een hele. ...geconcentreerde groep mensen hebt die ontzettend veel aan elkaar kunnen hebben. Omdat hé, je deelt elkaar, uh, elkaars uh, kennis en ervaring uit, je deelt contacten uit... ...en daarmee kun je verder komen. Daar geloven wij heel erg in. en ja, Dat heeft zich bewezen. We zijn nu ongeveer 2,5 jaar tijd... ...zijn uh, we aan het uitbreiden met uh, vier nieuwe locaties in en om Den Haag... Ja, en er is dus gewoon heel erg veel vraag naar. En ik denk, ja, we hebben er ook al heel veel klanten die of van plekken komen, of van het thuissituatie, maar ook van de grote woningcorporaties. Mensen die er eigenlijk gewoon helemaal klaar mee zijn, omdat ze niet, er wordt niet meer naar hen geluisterd. Hè? Dus als je eh, een, een simpele vraag hebt of je hebt een keer iets van feedback, ja, dan is het wel heel fijn dat, dat er een partij tegenover je staat die zegt, van, nou Jantje, eh, daar gaan we wat mee doen eh, binnen zo en zoveel tijd, en dat ze ook daadwerkelijk resultaat zien. Ja, en, en dat is een van de pijlers waarop wij ons onderscheiden. Straks uh, praten we verder met je over de uitbreiding uh, van je werkzaamheden. Maar Dank eerst je. muziek van de pipet, ABC. Fieke Meinders, maar hangt nog altijd bij ons aan de lijn studenten ondernemer van het jaar 2012... en hard aan de weg timmerend in het vastgoed. En uh, ja, Fieke, uh, wat is jouw drijfveer geweest om ondernemers te ondernemster te worden? Ja, nou ja, ik vind het heel erg belangrijk uh, om, om op mijn manier uh, ja, een beetje bij te dragen aan een betere wereld. Uh, en dus dat, dat doen we door heel goed te kijken naar de markt, naar problemen die we zien... Op de markt, maar ook in de economie. En op basis daarvan nieuwe concepten te bedenken. En dat we voor iedereen, voor alle betrokken... eigenlijk een win-win situatie creëren. En ja, dat is gewoon heel erg bijzonder om te doen. Zo zijn we ook begonnen met die bedrijfsvesting. En ja, dat is heel fijn dat, dat ook daarin waren bepaalde problemen. Mensen konden iets zien vinden. En dan hebben wij zoiets van, nou daar gaan we wat mee doen. Dan gaan we een vernieuwend concept neerzetten. Ja, en en ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je, dat je daar meteen invloed op hebt. Hè. Maar het dat had ook een persoonlijke je... reden hè? dat je ging ondernemen. Ja. Ja, nou ja, goed, van, uh, ik ben zelf uh, een tijdje ernstig ziek geweest. En uh, ja, dat dat werd zo terug naar de basis, dat je heel erg goed gaat nadenken. van Goh ja, wat wil ik nou precies? Hoe ga ik uh, die, die verandering brengen uh, die ik zo graag zou willen brengen? Ja, en daar is dit uh, eigenlijk uit voortgekomen. Ja, en, en uh, want, want je zegt je bent ernstig ziek geweest. Je zat zelfs op het randje, hè? Ja, nou ja, goed, uh, ik kwam ik terug uit Hongkong. Ik heb daar een tijdje gezeten voor een... Uh, Uitwisselingsprogramma van de van de hogeschool. En uh, ik, ja, ik, ik had echt een beetje een beetje griepje. we dus ging uh, niet vermoedend uh, even voor een check naar, naar de tandarts. En uh, ik bleek een kaartje moeten hebben. En die was uh, gelukkig goed aardig. Maar ja, daarentegen werd ik eigenlijk alleen maar zieker en zieker. En zo zie ik dat ik al mijn leven in Den Haag moest opzeggen om weer terug te gaan naar Drenthe, waar ik ben opgegroeid. En naar mijn ouders. En ik heb daar al met al een jaar zo'n leven en uiteindelijk werd het ontdekt dat ik een keelgespel had. Ja, en dat was uh, natuurlijk uh, ja, heel ingrijpend. Aan en ene kant ben je heel erg blij dat dat natuurlijk gevonden is. Hè? Wat het zeer zit. En uh, ja, ik werd geopereerd, uh, het was een pittige operatie, maar gelukkig was dat voldoende en had ik verder geen andere, uh, ja, -behandelingen nodig of wat dan ook. Dus ik ben er uh, redelijk goed van afgekomen, maar het was een door een pittige tijd en ja, het was gewoon hartstikke ziek. Je, mentaal wil je zoveel, maar ja, je lichaam zegt gewoon, hou maar. Dus ja, dat... Uh... Ja, je bent die pittige tijd uh, goed uitgekomen. Uh, nu staat er weer een uh, nieuw jaar uh, ja, voor de deur. Daar dus zijn we nu echt uh, ja, net binnengestapt eigenlijk. Yeah. Wat wat, uh, wat zijn jouw grote plannen voor uh, 2013? Ja, nou, ik vind het belangrijk uh, dat we dicht bij onszelf mogen blijven. En dat we uh, conceptors uh, verder mogen uitrollen naar, een, uh, ja, naar nieuwe locaties. Uh, dit keer buiten Den Haag. Uh, dat we goed mogen blijven luisteren naar, uh, naar onze klanten. Dus, uh, dus dat is één. Uh, Eén droom voor dit nieuwe jaar. En daarentegen zijn we ook bezig, om een, uh, ben ik bezig met een nieuw bedrijf. Uh, de naam is nog niet bekend om uh, kleinschalige oudere huisvestingen uh, te gaan bieden. Uh, waarbij ook weer uh, ja, op, een, op een nieuwe manier uh, concepten worden ontwikkeld. Waarbij oudere huisvestingen beter wordt aangeboden in een kleinschalige setting. Maar dit keer ook beschikbaar voor een breder publiek. Dus niet alleen maar meer voor de welgestelde en voor, voor alleen maar hè, dementerende mensen. Maar dit keer ook voor mensen die bijvoorbeeld een lichte zorgbehoefte nodig hebben. Nou, dat klinkt uh, heel erg uh, veelbelovend. Uh, Fieke Meijersma, ja. succesvol uh, jonge Dankjewel. ondernemer in het Vosgroet. Bedankt en een uh, succesvol uh, 2013 uh, toegewenst. Jullie ook een gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. U luistert naar de ondernemerspecial van WNL op Radio 1. En mocht u nog een geschikt land zoeken om een onderneming in op te richten... dan moet u misschien eens over de grens kijken en naar Nigeria gaan. Onze studiogast dit uur is Joop van der Vinnen... matchmaker tussen bedrijven in dat land en Europa... Nogmaals, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat Nigeria nu als land voor 2013 te wachten? Wat verwacht u in de ondernemerswereld? Nou, 2013 op zich, uh, ik denk dat het een mooi begin wordt van een, uh, van een, uh, een ontwikkeling binnen Nigeria die, uh, ja, moet ik dat zeggen. Ik verwacht heel veel van het land. Het groeit nu waar ik bij sta. En uh, de, de interne markt van Nigeria is zo groot. En um, de behoefte is zo groot aan allerlei producten. En local content bijvoorbeeld is iets wat er door de overheid uh, opgehamerd wordt. Dat er lokaal eindelijk wat uh, ontwikkeld gaat worden op het gebied van uh, allerlei industrie. Scheepvaart wordt, uh, wordt uh, hard aangepakt nu dat men daar lokaal uh, schepen gaat assembleren. Nou, er zijn een aantal Nederlandse bedrijven al druk mee bezig. Um, maar voor de bouw zie ik hele grote kansen. Uh, voor de bouw in, in, uh, op allerlei vlakken. Uh, van, van tapijten naar deurkrukken tot aan op uh, Iemand die nu zegt van jongens, ik ga er wat opzetten... Um, ik zoek er een goede partij bij. Ik ga daar een lokale fabriek neerzetten... waar we lokale Europees-Nigeriaanse kwaliteit kunnen maken. Die, die nou, Ik denk dat die uh, enorme, uh, enorm gaat vliegen. Maar uh, denkt u dat het stabiel blijft? Hè? Toch blijft dat beeld, de criminaliteit, de corruptie... blijft het een stabiel land in 2013? Misschien wel stabiel corrupt. Nee, gekheid. <lacht> uh, ja, ik heb er... Ik, ik merk niet veel van, van, van, van, van dreiging, van, van, van al die verhalen... die we alleen maar hier in Nederland in het nieuws horen. Uh, het kan natuurlijk omslaan, het moet natuurlijk wel realistisch zijn. Uh, uh, ja, dat kan mondiaal ook. Niemand kan voorspellen hoe het in de wereld gaat. Maar zoals het nu lijkt, uh, zit het gewoon goed in elkaar. Nou, mocht er nu een luisteraar enthousiast geraakt zijn van uw verhaal... over het starten van een bedrijf in Nigeria... hoe snel kan zij of hij daar dan een onderneming regelen? Um, het kan redelijk snel gaan, alleen je, je moet dus. Ik denk dat het belangrijkste is dat je zelf, uh, als je ondernemer bent, het A, zelf eens meemaakt. Uh, dus dat je gewoon daadwerkelijk daar eens met de voeten in de klei gaat staan. Dus niet alleen maar mooie rapporten. Uh, ik zou zeggen: jongens, uh, neem contact met me op, ga eens mee. Um, besteed eens een paar dagen en, en, en trek de conclusies voor jezelf. Uh, daarna kun je gaan denken over over matchmaking met een goede partner, met een locatie. En, uh, je moet er wel de tijd voor nemen. Je moet niet overhaast. Uh, het is geen land waarbij je zegt: van, jongens, we gaan eventjes snel uh, een bedrijfje opzetten daar, want dat, dat komt niet goed. Je moet het uh, echt goed onderbouwd doen. Ja, je moet goed onderbouwd doen en er gaat voorbereidingen aan vooraf. Uh, wat moet je daarvoor precies doen? Ja, nogmaals, eerst erheen gaan zelf. Uh, daarna voor jezelf kijken van welke producten zijn geschikt. Er zijn een aantal producten in Europa prima geschikt zijn... en die in Nigeria helemaal niet zullen aanslaan. Uh, andersom is het, lokaal heeft, heeft men daar een, uh, uh, heeft men zelf wel een, een beeld van wat voor producten men zoekt. Uh, maar de bottom line is eigenlijk, denk ik, dat de gemiddelde Nigeriaan... die iemand die wat besteden heeft, echt heel goed op zoek is naar Europese kwaliteit... Chine Chinezen proberen het ook. Die zitten er al volop. Um, alleen ja, die hebben nu al de naam uh, voor zichzelf verpest. Uh, jammer, want die kunnen ook best wel mooie producten maken. Maar de, de gemiddelde Nigeriaan kijkt heel erg op tegen Europa. En wat, die, wat willen ze van Nederland hebben? Melk? Uh, scheepvaart. Uh, scheepvaart is een hele goede speler. Uh, engineering. Dus uh, daadwerkelijk uh, uh, ontwikkeling van bepaalde... Uh, uh, uh, gebouwentechnieken, waterhuishouding. Uh, Fashola, de gouverneur van Lagos, was hier nog niet zo lang geleden op bezoek. Uh, eigenlijk op een stille missie. En die heeft hier de, de, onze waterhuishouding uh, serieus bekeken. Want Lagos ligt uh, gevaarlijk laag ten opzichte van de oceaan. Ja. Dus dat is een enorme bedreiging. Uh, ja, dat zijn allemaal heel grote macro, uh, uh, macro. Op hele grote macro... Het gaat om hele grote bedrijven hele grote... Ik hoop gewoon dat ik MKB kan stimuleren om eens die kant op te kijken. En uh, tot slot, uh, wat kunnen we van u in dit nieuwe jaar uh, verwachten? Uh, nou, volg het, op, uh, volg het op social media, zou ik zeggen. Ik bedoel, als, als ik een succes heb, dan, uh, dan uh, zal ik het niet nalaten om het te, te melden op uh, allerlei vlak. Mm -hmm. uh, ja, wat het gaat brengen. Ik verwacht heel veel van 2013. Na 5,5 jaar uh, zaaien hoop ik toch een klein beetje te mogen oogsten. En uh, ja, nogmaals, ik hoop dat deze uitzending bijdraagt aan, aan een uh, stukje bewustwording over Nigeria. Dat vind ik belangrijk. Joop van der Vinnen, dit was dit uur te gast bij ons in de studio. Dank u wel voor uw uh, komst en uh, wij wensen u uh, heel veel succes in Nigeria in 2013. Dank je wel. En hiermee komt de ondernemerspecial van Nu al wakker op Radio 1 tot een einde. Na het nieuws van de NOS hoort u het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Ooster. Wij zijn er volgende week weer met een reguliere uitzending van de WLN8. En we wensen u voor nu een wakkere dag.